Dit is Evo de Jong met het NOS-journaal. Anti-Zwarte Piet zijn in Rotterdam slaags geraakt met de omstanders bij de aankomst van de Sint bij de Erasmusbrug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 een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag... bij ZFM. De single van Brian Adams... en Run To You. Jawel, even over twee. Wij zijn er weer in studio... Toorweg Tina, een zonnig Zandvoort... en Zandvoort op Zaterdag op de radio. En albert is er ook weer. Maar is het even dit? Ja, want... het feest kan beginnen, want hij is weer binnen. Ja, ja, de Sint, daar hebben we het over. Heb je er zin in, uh, Albert Jan? Goedemiddag trouwens. <laughs> kan niet wachten, ik moet nog een nachtje slapen. Maar ja, maar ik heb er ja, geen ja, tijd ja. voor. Ja. Want morgen is het hier feest, hè? Zo is het. Morgen komt hij hier aan. En uh, vandaag uh, in Saandijk en uh, andere plaatsen in Nederland. Hij is er weer. Ja, ja, je mag wat zeggen, hoor. Oh, mag ik, ja, zeggen? Ja, ja. Nee, ik bedoel, Je bent er helemaal stil van. Ik weet niet of je het Sinterklaasjournaal een beetje gevolgd hebt... maar nee, het, was nee. dit, het is niet van een laaie dakje gegaan Nee, allemaal, maar hoor. daar hoorde ik je net over toen we hierheen reden... naar de studio van ZFM. Ja. Ja, want wat is er allemaal gebeurd, Albert-Jan? Nou ja, want Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan, die ken je wel. Ja. Die ken je vast wel. Uh, die haalt daar water uit de Zaan en niet uit de kraan. Wat is het gevolg daarvan geweest... dat de waterstand natuurlijk drastisch was gezakt. Dus het was tot het laatste moment spannend of die boot aan zou komen. Maar goed, eindgoed al goed. Hij is in Zaandijk veilig aangekomen. Ondanks uh, Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Kijk, hij zou het maar op zich geweten hebben gehad. He? Nou, dat is uh, allemaal een nippertje goed gekomen. En nog, er zijn nog veel meer dingen fout gegaan en goed gegaan. Het zag er zelfs nog even uit dat hij naar Engeland zou uitwijken... omdat het waterstand zo laag was. Nou ja. Dan hadden we natuurlijk helemaal uh, de, de, popje, de, de, de pieten aan het dansen, om het zomaar eens te zeggen. Ja, gelukkig is het uh, allemaal goed gekomen, Albert-Jan. En morgen in uh, Zandvoort bij de Rotonde komt hij dan aan om een uurtje of twaalf. En daarover later in dit programma natuurlijk veel en veel meer. En wat gaan we nog meer doen allemaal vanmiddag? Goed, nou, uiteraard zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En er, er zijn nog best wel veel evenementen. En oh, dit, dit weekend met name zitten de biljartliefhebbers ook goed, hè? want het is een driedaagse... Uh, biljarttoernooi en dat heet een 15 over rood koppeltoernooi. En dat, gaat, dat duurt drie dagen. Dat is uh, gisteren begonnen en dat gaat tot door tot en met zondag. En dat speelt zich allemaal af bij Lalrol en Hardy in de Straat. We komen straks natuurlijk ook even uitvoerig terug bij de ondernemer van het jaar. Want dit was afgelopen donderdag, daar was de verkiezing van. Daar kijken we, blikken we even op terug. We kijken vooruit naar de intocht van Sinterklaas. En verder hebben we natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week om half vijf. En die luistert na de naam Pluis. Het gedicht van de week zal in, in verband met de actualiteiten uh, uh, vervallen om kwart voor vijf. Want we, zoals wij gewend bent, en wellicht u ook luisteraars... hebben we dan altijd de traditionele conferentie van Toon Hermans. En die blijft goed onder de passende titel Sint-Niklaas. Dat allemaal om kwart voor vijf. Maar wat dacht u van uh, het voetballen? Want er wordt ook gevoetbald. En uh, rond de klok van tien over half drie gaan we voor de eerste keer schakelen... met onze collega John Lemmens... Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd DVVA-CSV1 tegen Zandvoort. De wedstrijd begint om half drie. En tien over half drie hebben we daar natuurlijk meer nieuws over live vanaf het veld. En weet je waar het voor staat, DVVA? Dat ga je, me, dat ga je nu in de luister, mij in de luisteraars nu uitleggen. Door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Ik had het kunnen weten. Ja. ja, heel makkelijk hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws. In het kort veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in en uiteraard ook zo geregeld een Sinterklaasplaatje. Want morgen komt hij aan hier in Zandvoorts zo rond 12 uur. Oh, oh, oh, oh, oh. We're a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 Deze single Rudder B hebben ze heel veel hits gescoord. Maar deze blijft toch wel de leukste. Hè? Een van de eerste plaatsen van uh, Clean Midnight. Inderdaad, Rudder B. De zaterdagmiddag van CFM. Welkom allemaal en blijf lekker luisteren. Een zonnig wordt Wel koud trouwens, hè, met die oostenwind. Dus uh, kleed je goed aan als je naar buiten gaat. En hou er rekening mee met de kou. Ja, de zomer is echt voorbij, Albert Jan. Het zit erop in de pop. Maar het is trakblauw. Ja, heerlijk toch? Als we dan het einde van het jaar kruipen, dan mag je dit soort muziek weer draaien op de radio. Jode Sandra en Maria Magdalena. Het is 17:02. Albert Jan zitten klaar voor het nieuws in het kort. We veranderden openingstijden van het politiebureau. Vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort, zodat agenten meer op straat kunnen zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de lokale politie in de gemeente Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijft. De politie beschrijft deze manier van werken als efficiënt, maar wel dichtbij. Aangiften kunnen namelijk niet alleen op het politiebureau... maar ook telefonisch, via internet, via 3 d aangiftenloket of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Hierbij past een nieuwe kijk op huisvesting. Traditionele politiebureaus blijven waar echt nodig... en daarbij komen een reeks laagdrempelige politiesteunpunten op andere locaties... zoals in Heemstede en Bloemendaal. De wijkagenten doen dit vanuit daaruit hun administratieve werk... en als ze niet op straat actief zijn. Aangiftes kunnen zoals gezegd via het 3D-aangifte-loket in Heemstede gedaan worden. Voor vragen, tips of een afspraak is de telefoons bereikbaar... via het algemene nummer 0900 8844, 0900 8844. Bel in dringende gevallen en in verdachte situaties altijd 112. Het e-mailadres van de wijkagent van Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede... is terug te vinden op politie.nl slash mijnbuurt te vinden. Ja, ik heb nog even naar de openingstijden gekeken. Het valt best mee, hoor. Ja, nog wel uh, redelijk goed uh, bereikbaar, het politiebureau. Start tweede fase project Noordvoort. Afgelopen woensdag 14 november jongstleden... hebben de Noordwijkse wethouder Marie-José Fles... en de Zandvoortse wethouder Ellen Verheide Haas... de aftrap gegeven voor, een rustiger, voor het rustiger maken van het strand... tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70 tot 73. Hiervoor is gekozen om allerlei zeezoogdieren... en diverse vogelsoorten een rustige plek te laten vinden op het strand... Met het plaatsen van robuuste palen worden bezoekers verleid om drie kilometer over de zeereep te lopen. Uniek, want normaal is dat niet toegestaan. Ook komen er twee mooie uitzichtpunten zodat wandelaars een mooi uitzicht krijgen over zee, strand en duin. De werkzaamheden zijn voor het broedseizoen half maart 2019 afgerond. En zie voor meer informatie over het project http of gewoon www.noordvoort.nl. Onbekende Mondriaan in Zandvoort ontdekt. Op de 32e editie van Kunstbeurs Pan in Amsterdam... is een recent ontdekt werk van Piet Mondriaan te zien. Kunsthandelaar Willem de Winter trof het portret uit 1901 aan... tijdens een taxatie in Zandvoort. Het doek waarop Elisabeth Sofia Maria Cavallini... Staat afgebeeld, was niet eerder bekend. Het schilderij moet op de beurs zo'n 100.000 euro opbrengen, zei de Winter. Het schilderij is 73 bij 53 centimeter... en hing bij de kleindochter van de geportretteerde vrouw in huis in Zandvoort. Het doek staat in geen enkel overzichtswerk beschreven. Nou, dat is mooi als je zo'n uh, kunstwerk vindt. Ja, ik heb ook nog een hey. paar hangen, dus uh, ik ga er ook eens een keer wat wegbrengen. Even kassa, 100.000 uh, 100 euro, he, zeg je. Ja, 100.000 nou, nou, dat is leuk voor een uh, schilderijtje. Hij hing dus gewoon hier in een uh, woning in, in uh, Zandvoort. Yes. <laughs> en ontdekte inmiddels. Nou, het Stolvers nieuws is na te lezen uiteraard ook op de app van ons. Jan is een paar weken niet in de uitzending geweest. Heb ik alle goede platen even bij elkaar verzameld en vandaag gedraaid. Zo dus ik deze van Santana en Holdan. Straks om tien over half drie gaan we schakelen met Amsterdam, met Sean Lemmers. We hebben het over de wedstrijd van vandaag, DVVA tegen SV Zandvoort. Maar eerst hebben we uiteraard nog het weerbericht om half drie... en nu uh, een bericht over de begroting. Ja, want wellicht dat een aantal van u uh, luisteraars het nog niet weet... Maar de raad heeft de begroting voor 2019 vastgesteld. Na de algemene beschouwingen van de partijen in de Zandvoortse gemeenteraad... werden de uitvoeringsprogramma's Zandvoort 2018-2022... en de ontwerpbegroting 2019... en een aantal andere agendapunten weliswaar op een aantal punten geamandeerd. Maar wethouder Gert-Jan Bluis kreeg de complimenten van zo goed als de hele raad. Op de fractie van de PVV na stemde iedereen... Afgeleid door de Beatles, hoeveel die. Sorry, luisteraars. Maar wethouder Gert-Jan Bluis kreeg de complimenten van de zo goed als de gehele raad. Op de fractie van de PVV na stemde iedereen in met de door het college voorgestelde bovengenoemde agendapunten. Echt veel discussie was er niet, maar toch nam de agenda twee volle avonden van vergadering in beslag. Uiteraard kwam dat mede omdat de partijen hun algemene beschouwingen voorlazen. Maar er uh, volgden uh, ook nog een hoop amendementen en moties. Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt kan voorleggen aan de vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden in deze vergadering. Vaak heeft een motie een dwingend karakter. Maar wilt u de gecomplimenteerde balans van de gemeente nog eens even rustig nalezen? Deze is gepubliceerd in de Zandvoortse krant van deze week. Dankjewel, Zodra ik het weer weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even een lekkere guilty pleasure voor je draaien. Ja, zo'n plaatje dat je denkt van hij is best leuk... maar ik durf eigenlijk niet te zeggen dat ik hem <lacht> leuk vind. Nou, dat geldt uiteraard ook voor de muziek uit de jaren 80 van Rick Astley. Here is whenever you need somebody. Ja, nu durven albert -Jan en ik wel, nu uh, tijdelijk even niet uh, mee kan kijken in de studio. Dat mooi, mee meezingen met deze van uh, Rick Astley en Whenever You Need Somebody. Kijk eens naar buiten, mocht het nog niet gedaan hebben. De zon schijnt heerlijk, maar blijft dat zo. De dat horen we nu van albert -Jan. Het is op deze zaterdag zonnig en droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het ook helder en blijft het droog. De temperatuur duilt naar waarde van rond of iets onder nul. Morgen zal de zon ook volop schijnen. Het blijft wederom droog en er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of zeven. Na het weekend blijft het koud met de temperatuur ruim onder de norm van de tijd van het jaar. Normaal is het nog een graad of acht à negen... maar komende week blijft het kwik stijgen... Dat steken bij 3 à 4 graden. Alleen maandag wordt het nog een graad of 6 à 7. Bovendien gaat het in de nacht en ochtend licht vriezen. Het weerbeeld kenmerkt zich door wolkenvelden, maar ook door zonneschijn. Vanaf woensdag neemt bovendien de kans op winterse neerslag toe. En dan kan het dus zomaar smeltende sneeuw zijn. Al dus Rico Schreuder. Wat vertel je me nu? Ja, ja. Oh, dus we moeten van de week weer gaan, uh, gaan uh, krabben als we weer gaan met de auto. Krabben en de sneeuwschuiver uh, klaarzetten. En de uh. sneeuwschuiver, zo <laughs> erg zal het toch niet zijn? Nee, het zal wel meevallen. Oké, okay. nou het weer is te lezen op www.ricoweer.nl of meteopagina.nl Dat was het weer. Weer merk je dat we richting de ijsbaan in het centrum gaan, hè? Ja, het wordt steeds kouder in Zandvoort. Uuh. ...in Amsterdam voor DVVA tegen SV Zandvoort 1. Maar er heeft ook een derby plaatsgevonden om 12 uur vanmiddag hier in Zandvoort. Zandvoort 5 tegen Zandvoort 6. En Zandvoort 6 is weer bekend onder de veteranen 1. En Eindstand van die wedstrijd is geworden 2 tegen 2.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 Put that good on again Het is alweer even geleden dat dit een uh, hit was voor Rita Ora. De single uh, Your Song. Ja, het is bijna tien over half drie. We gaan naar Amsterdam, naar Sean Lemmens voor de wedstrijd van vanmiddag. DVVA tegen SV Zandvoort. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag en voluit geschreven door Vriendschap verenigd Amsterdam. Kijk, daar zijn uh, we blij mee. Ja, en een echte studentenvereniging nog steeds uh, haalt zijn voetballers uit heel Nederland vandaan... die hier in Amsterdam studeren... aan de UvA... aan, aan het hoger beroepsonderwijs. Daar halen ze hun studenten vandaan. zijn dus ook altijd maar een aantal jaren maar lid. Maar ze zijn uh, zeer actief hier. En uh, ja, we hebben... een paar jaar geleden... Ja, een paar jaar geleden hebben ze... Uh, ook bij ons in de competitie gezeten, dat wij nog in de tweede klas zaten. Zij zijn een jaar gepromoveerd. En vervolgens... Uh, Weer terug in de tweede klasse en nu komen ze weer, weer tegen en er is hier niks veranderd. en de, ja, de wedstrijd is net een minuut of vijf, deze, zes, nog niet veel langer en uh, het is nog 0-0, het is aftasten met elkaar. Uh, we missen wel Casta Vries vandaag en in de basis missen we ook Bichel uh, en dus de anderen moeten het nu toch echt gaan oppakken vandaag haar om die reeks die zo positief was de vorige wedstrijd gewonnen, de bekerwedstrijd gewonnen... om nu ook uh, weer op te pakken. Ja, ze hebben gisteren, ze hebben gisteren John, naar het Nederlands elftal gekeken... en ze denken, ja, dat ja. kunnen wij ook daar in uh, Amsterdam. Dus het gaat vast en zeker goed komen. Nee, het heeft gezegd, dat moet, zoals het Nederlands elftal is. Dus, en, uh, nou, ze hebben een al in de eerste minuut de kans gehad. Ter het, het speelt zich allemaal nog een beetje rond... De middenlijn af. Dus we kunnen nog heel weinig zeggen over de wedstrijd. Weet je wat we gaan doen? We komen straks weer bij je terug voor het vervolg. En mocht er gescoord worden, dan horen we het graag van je, John. Dan, dan hang ik aan de lijn. Oké, okay, dankjewel voor dit moment en graag tot straks. Weer is op de Zandvoortse radio de single van Phil Collins. Oftewel onder de naam Genesis bracht hij deze single uit: The Land of Confusion. Afgelopen donderdagavond was het een groot feest in de haven van Zandvoort, Albusjan. Ja, want daar afgelopen donderdagavond vond er een druk bezochte haven van Zandvoort. de negende editie alweer. van de verkiezing Zandvoortse onderneming van het jaar 2018 plaats. In drie categorieën, dus horeca, retail en overige, waren drie ondernemingen genomineerd. En daaruit konden inwoners en klanten hun favoriete ondernemingen kiezen. De winnaars per categorie die waren, dat waren in de horeca Het Wapen van Zandvoort... in de retail van Vessem en overige autobedrijf Zandvoort. En de overall winnaar van dit jaar is geworden het autobedrijf Zandvoort. Zij mogen een jaar lang de titel De Onderneming van het Jaar voeren... en zijn de opvolger van Tasty Corner. De wisseltrofee het haringmeisje van Noord-Brand is tot november 2019 te bewonderen bij autobedrijf Zandvoort... aan de Kamerling-Onderstraat in Nieuw-Noord. En ZFM was erbij. Ja, ja, wacht, wacht wel even, want de nou. telefoon gaat... maar we gaan eens even luisteren, dat klonk inderdaad afgelopen donderdag... dat autobedrijf Zandvoort de prijs te horen kreeg. Hartford, u applaus graag. Zo, Telse blijft gewoon een norm. Ho! Hey, maar blijft het ook? Oh. Robin, van harte gefeliciteerd met je prijs. Rob, van harte gefeliciteerd met je prijs. Anja, gefeliciteerd. En de vrouw van Robin, Diana, gefeliciteerd met de prijs. Dames en heren, deze geweldige prijs... die mag van een jaar voor een jaar in de showroom staan, Rob. Dus naast je mooie auto's ook is een hele mooie prijs... En dat is dat schitterende haringmeisje die met tranen in zijn ogen door Islam overhandigd gaat worden aan jou, aan jullie. En natuurlijk Robin, geef ik jou ook nog even het woord om wat te zeggen. Beste Islam, we zitten niet zo ver bij elkaar vandaan. Je mag altijd komen kijken. Nou, dat is een mooie, mooie mooi gebaarde Robin. Ellen, mag ik tot slot jou nog het woord geven... ...om de winnaars onderneming van 2018 te feliciteren. Dank je wel, Nou, heel graag gedaan. Ja, u mag zeker ook wat zeggen. Van harte gefeliciteerd met de titel van ondernemer van het jaar 2018. Islam kan alles vertellen hoe, hoe, hoe dat geweldig dat is. Het is zeker verdiend en ik hoop dat jullie er echt van zullen genieten. Wilt u nog ook wat zeggen? Of, een, of ja? van de gelegenheid ja. Iedereen bedankt en we blijven doorvechten. 41 jaar heb ik het al gedaan en ik blijf doorgaan en daarna gaat Robin. Binnenkort. Mensen, dankjewel, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Van harte Robin. Lieve mensen, allemaal hartelijk dank voor uh, het stemmen, het hier zijn. Uh, ondernemers, allemaal top presentaties. Iedereen heeft echt zijn best gedaan. Echt top, top, top. Uh, ik zou zeggen, we maken er een feestje van vanavond en uh, op naar volgend jaar. Nieuwe kansen, nieuwe prijs. Als jullie nog even blijven staan, dan gaat nu uh, het beeldje wordt overhandigd aan uh, vader en zoon en islam. Dames en heren, applaus nogmaals voor de winnaar onderneming 2018. Ja, en zo ging dat uh, afgelopen donderdagavond uh, in de haven van Zandvoort. De ondernemers uh, van autobedrijf Zandvoort, zij hebben voor een uh, jaar lang de prijs uh, gewonnen, Albert Jan. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, toch? En uh, verdiend ook, uiteraard. Ja, maar, maar die andere categorieën ook uh, keurige winnaars uh, hebben, dus... Uh... Zowel de horeca, retail als... Ja, ik vind garage Zandvoort geen overige, jij wel? Nee, niet echt. Niet echt maar niet we echt. hebben het inderdaad over uh, Van Vessem, de bakker uh, naast, uh, naast de HEMA. Ja. En uh, uiteraard ook nog het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Namens ZFM allemaal van harte gefeliciteerd met de mooie prijzen. De single van uh, Duido. Ja, we gaan naar uh, Amsterdam, naar Sean Lemmers. Want Sean, jij hebt uh, nieuws voor ons. Ja, en goed nieuws. In een uh, echt een hele mooie aanval. Goed opgezet door S. Zandvoort. Kwamen twee man helemaal alleen vrij van de kippie. En, uh... John van uh, Lammers. Uh, goed. Oh, dan ben ik zijn voornaam kwijt. Even een moment want ik heb hier... Rijn, ja, ja stom ben ik niet meer. Rijn Lammers maakte een schitterende 1-0. En Zandvoort is gewoon eigenlijk nadat ik jullie opgehangen had, de sterkste in het veld. Het spel speelt zich helemaal op de helft van DVVA. En Zandvoort is meer voor de goal geweest dan DVVA op de helft van Zandvoort is geweest. Ja, en als we naar de competitie kijken, John, hoe is het dan op dit moment in de stand, DVVA tegen SV Zandvoort in de competitie? Daar ga ik even meer kijken, dat is wel bij de hand, moment. Lange lijst. Ja, hele lange lijst. Ja, ja, ja. VVA staat 9 en wij elfde. En als we deze winnen, maar we zijn er niet, maar als we winnen... dan zijn we geloof ik met z'n gelijk. Moment, kijk nog even. Nee, daar gaan we zelfs over zetten. Kijk, nou, dat, zijn de, ja. dat zijn goede berichten. Dat zijn goede berichten, John. Dus laten we hopen inderdaad op een winst vandaag voor uh, SV Stanford. We zijn lekker onderweg, toch? Met de eerste helft. Ja, daarom. En ik, ik heb tegen de jongens net gezegd... niet wachten zolang het Nederlands elftal is. Gewacht op de 2-0 in de laatste minuut, maar gewoon op tijd. Gewoon uh, nu succes. scoren. Ja, dan, <laughs> nu scoren. Dan, uh, dan we, weten we zeker dat het goed komt. Wij komen straks Sorry. in het uh, tweede uur van dit programma weer bij je terug, John. Dank je wel voor dit moment. Okay. Ja, succes. Dank je wel. But I will have to avoid you if you're unemployed. There's nothing, nothing, nothing leaves nothing. You got to have something if you Daar worden we vrolijk van, van die berichten van Sean Lemmers vanuit Amsterdam. Op dit moment staan we voor tegen DVVA in Amsterdam. De wedstrijd is momenteel inderdaad een klein half uurtje onder, onderweg. En straks zo rond kwart over drie gaan we weer contact opnemen met Sean Lemmers. En mocht er in de tussentijd gescoord worden, dan hoor je dat gewoon bij je eigen lokale radio ZFM. Nogmaals een hele goede middag en blijf lekker luisteren... ook zo dadelijk in het uh, uur nummer 2 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.